Zeg, Lorenzo, hebt jij toevallig ooit iets met paarden te maken gehad? Je uh, bedoelt of ik ooit aan paardrijden gedaan heb? Nee, oh. nee, nee. nee. Maar ik ken toevallig wel zo iemand. Oh, ja? Je kent haar misschien ook? Dina van Kleven. Dina van Kleven is dus hier geweest, in het concertgebouw. Uh -huh. Beneden, in de hal? Ja, jonge vrouw, als Dina van Kleven ontvang ik niet beneden in de hal, hè, Pieter. <laughs> Die neem ik mee naar mijn appartement om nader kennis te maken. Nog een duvel? Nee, nee, uh, dank u. Laat maar. En jij hebt haar dus wijsgemaakt dat gij haar aan een rolletje in Vagevuur ging helpen. Ik heb haar niks wijsgemaakt, Pieter. Zeg, wat denkt jij wel van mij? Ik heb gezegd dat ik voor haar eens zou polsen of er geen kans was op een rolletje. Ja, Lorenzo, ik weet niet erg veel van theater af, maar had ze dan niet beter Max Kreisters aangesproken in plaats van... Ja, ja, zeg het maar in plaats van de manken, de conciërge. Nee, luister, Dina had al maanden geleden gesolliciteerd en ze heeft nooit antwoord gekregen. Ja. Ik heb het u al gezegd. Een van de voordelen van mijn job hier is dat je veel hoort en veel ziet. En wat krijgt gij in ruil daarvoor, Lorenzo? Puter, alsjeblieft. Moet ik daar een tekeningetje bij maken? Maar pas op, hè. Ik, ik, ik wil een vrouw nog altijd echt verdienen. Hè. Niet via platte trucjes binnen doen of zo. Ja, sorry, zo bedoelde ik dat niet. Je weet dat haar manege vannacht is afgebrand. Ja, ja? ja dat was opnieuw, hè. Het schijnt dat de staljongen het gedaan heeft, die, die Frank Lernoud. Gij kent Frank Lernoud? Uh, nee, <laughs> helemaal niet. Ja. Nou, hoe weet je dan dat de staljongen Frank Lernoud heet? Bij mijn weten is dat niet in het nieuws geweest. Dina heeft me gisteren over hem verteld. Oh, ja. Ze was niet te spreken over hem. Hij liet haar nooit gerust. Ja, hij was smoorverliefd op haar. Je hebt blijkbaar een heel diep gesprek met haar gehad. Dat was niet zo moeilijk. Dina is heel open en het klikte meteen tussen ons. Oh, nou. Ze wil iets van haar leven maken, Pieter. Ze is al dat gedoe met die paarden meer dan beu. Zeg eens een momentje. Zij wordt toch niet verdacht van die brandstichting? Hè? Lorenzo, ik denk dat ik maar eens opstap. Dat komt goed uit, Pieter. Mijn volgend bezoek komt er zo aan. Toch weer geen vrouwelijk bezoek? Ah, hoe kunt je het raden? Toch wel. Een journaliste. Ja, ze komt dus kijken of ze vanavond foto's kan maken van hier. De foto's van het Albertpark. Je weet wel van, van die potloodvenner. Ja. Ah, een journaliste. Die u gebeld heeft? Nee, ik heb haar gebeld, want ik weet wie het is. Oh ja? Ja, ik wandel dikwijls al rond in het park voor ik ga slapen, hè, om mijn been wat extra beweging te geven. En zo heb ik hem gezien en hem meteen herkend. Jij hebt de potloodventer gezien en hem herkend? Ja. En wie is ze dan? Ja, Pieter, ik heb aan die journalisten beloofd dat ik haar de kans zou geven om die foto's te maken en ze als eerste in de pers te brengen. Hè. Oh shit, natuurlijk. Jij bent een fliek. Ja, dat was ik al bijna vergeten. Is dat strafbaar? Lorenzo, luister. Geef mij de naam van die zogezegde potloodvender... en ik zal wachten tot haar artikel verschenen is. Pieter, beloofd. Echt ja. beloofd. Chris van der Weijden. Chris van der Weijden? Hm? De advocaat. De ex-scheep van sociale zaken. Oeh, daar is ze al. Ja, blijf maar zitten, Lorenzo. Ik doe wel open. Ah, hier is juffrouw Piraerts. Commissaris van in. Let vooral niet op mij, ik ging juist weg. Lorenzo zit nog maar een paar duveltjes koud, hè. <laughs> Want ik heb zo het gevoel dat we elkaar nog regelmatig gaan zien de volgende dagen. Branoka, Branoka, Do you read me over? Maar, zeg, waarom reageert hij nu niet? Wacht, um, ik ga eens zien. Waarschijnlijk zit zijn koptelefoontje nee, nee, Nee, nee, nee, blijf maar hier, gij. Straks in het park zult je ook niet zomaar kunnen weglopen, hè? Allee, dan. Oké, okay, uh, ik probeer het nog eens. Zij en neil schudt zo niet bij uw borsten. Maar... Dat zijn microfoontje kan dat niet heen. Ja, maar dat zakt altijd weg. Allee, kom, ik zat een beetje beter wegsteken, steken. Alsjeblieft, commissaris. Ja, kijk, zie, nu is het helemaal weggegaan. Als je zo vriendelijk wilt zijn, nu even om te draaien, ja? Ja. Commissaris, ik ben stelbaar, hè? Maar alles, zeg, waarom roept hij nu nu zo? Allee, goed. Uh, Niels, uh, is het zover? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Dus jij loopt zogezegd in het al bij, hey, dan Je, dan je komt dan de potloodventer tegen. Dan de potlood. En wat doen de eerst? Wachten tot ik zijn potlood zie. Juist, want anders betrapt ik hem natuurlijk niet op heterdaad, daad. En wat doen je dan? Dan roep ik... Michael! Prima. En dan krijgen we bruinhoog. Allee, zeg, wat maar, blijft hij nu nu? Wacht, zal nog een keer roepen. Michael! Godverdomme, hè? Bruinogen, waar blijft er nu? He? Allee, kom maar hier, zeg. Kom, kom, kom. Dat is toch niet te geloven, hè? Ja? Uh, Bruinogen, Niels is juist op de potloodventer gestoken. Ah, ja, ja, Ja, Ja, ja, zeker, Michael, wat jij er hoort, hè? Ja, maar wat is Doet je dat nu expres, Hè? Gij zij Michael. Oh. Gij moet meteen komen als u naam roept, om de potloodventer op te pakken van eigenst. Is dat nu zo moeilijk? Allee, opnieuw. Inderdaad. U hebt hier een prachtig zicht op het Albertpark, meneer Kalant. Oh, zeg maar, Lorenzo Els. Ja, maar uh, vertel eens, uh, Lorenzo, uh, wat kwam van in hier dan eigenlijk doen? De commissaris is hier met een onderzoek bezig. Wat voor een onderzoek? Oh, alles op zijn tijd. Hè. Als je daar meer over wilt weten, uh, is het geen enkel probleem. Daar kunnen we altijd over praten. Uh, maar niet nu. Hè. Het heeft alleszins niets met die potloodventer te maken. Maar je hebt hem niet gezegd wie die potloodventer is, hè? Ik had beloofd dat jij de primeur zou krijgen. Ik hou mij aan mijn woord. De vraag is nu alleen... Wat hebt jij mij te bieden in ruil voor mijn informatie? Ja, geld kan ik u daar niet voor geven. Dat heb ik u aan de telefoon al gezegd. Ja. Ik maak foto's van u. Hmm. Uh, u krijgt een interview. Hmm. Ik dacht eerder aan iets anders. Els. Oh. zet je er zo in. Dat had ik kunnen denken. Niet te gauw oordelen, je kent me nog niet, hè. <lacht> Wilt je iets drinken? Katje, ja Kusje. Ah, Onze Bob ook. Ja, brave jongen, braaf. Uh, zitten de kindjes lekker in bed? Ja, ja. Hé, ja. hé, hey, hey, hey. eindjes thuis hey, op de ik erop. Jonge, duifjes in wijs zelfs, mijn favoriete kost. En met aardappelpuree. Mm. Mm. Dat betekent dus dat de Amerikanen niet komen eten. Wel, de Amerikanen hebben ons verlaten. Weet je dat nu? Ja, er lag een briefje op de zetel van Meegroot. Want uh, ik heb u eigenlijk nog niet alles verteld van mijn gesprek met haar vanmorgen. Uh -huh. Zij was van plan om Max vandaag te dumpen. En dat is dus nu ook gebeurd. Ja, en? Oh, had jij verwacht of wat? Nee, schatje. Nee, ik heb gewoon de eer gehad om live de theaterversie mee te maken in het concertgebouw. Oeh. Okay. Oh, Oeh, het was drama van de bovenste plank. Met één ambetant detail voor ons. Ik vrees dat Merel nog altijd snuift. Oh, nee. Ik kon er niet tussenkomen, want Edwina zat erbij. Dus de haak is van Edwina gesproken. Ja. Lorenzo Calant beweert dat hij de potloodventer van het Albert Park gezien heeft. En herkent. Het ja? zou niemand minder zijn dan Chris van der Weijden. Haar vader? Nee, dat meent je niet. Allee, dat geloofde toch niet? Ja, Ach, dat je wel... weet nooit, hè? Allee, nee, natuurlijk geloof ik hem niet. Maar dat is een appeltje dat ik later wel ga schillen. Dus uh, Merel en Max zijn uiteen. En waar zijn ze dan naartoe? Merel zit nu bij Edwina. Ja, dat was te denken. Ja. En Mr. Max is dan natuurlijk bij die productieassistenten van Brugge 2002 zijn bedje gaan spreiden. Bij die dinges, die, uh, die Maya Klaus. Nee, nee, helemaal niet. Oh nee? Nee. Hij zit bij... Wacht, wacht, wacht, laat maar raden. Voor een extra portiepure. Ja, ja, ik weet het al.